7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Amsterdamse politie beëindigt gijzeling. Begrotingsoverleg in de VS wil niet vlotten. En recordaantal bezoekers voor North Sea Jazz. De Amsterdamse politie heeft vannacht een eind gemaakt aan de gijzeling van een 57-jarige vrouw. Ze werd gisteren in Amsterdam ontvoerd en meegenomen naar een onbekende plaats in het midden van het land. De politie wist daarvan en maakte vannacht rond half 1 met observatie en arrestatieteams een eind aan de ontvoering. De vrouw raakte niet gewond en is in goede gezondheid. Ter plaatse is één verdachte aangehouden. In Den Haag werden nog eens twee mensen gearresteerd. Bij hen zijn ook twee vuurwapens gevonden. Volgens de Amsterdamse politie gaat het om een actie van criminelen onderling. topoverleg in het Witte Huis over de Amerikaanse begrotingsproblemen... heeft vooralsnog niets opgeleverd. Het overleg zou zo'n vier uur gaan duren, maar was al na vijf kwartier voorbij. Na afloop maakte het Witte Huis alleen bekend dat vandaag verder wordt gepraat. De VS heeft het plafond van de staatsschuld bereikt. De tijd dringt, want als het congres niet voor 2 augustus toestemming geeft om meer te lenen, dan kan het land zijn rekeningen niet meer betalen. Tegelijkertijd wil president Obama de staatsschuld met 4000 miljard dollar terugbrengen. Dat plan stuit op weerstand van zowel de democraten als de republikeinen. De democraten zijn tegen de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid en de republikeinen zien de belastingverhogingen niet zitten. Gisteren waarschuwde de nieuwe IMF-directeur Lagarde nog voor instabiliteit van de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van de News of the World, Rebecca Brooks, verhoren. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. Ze sprak gisteravond in Londen met haar hoogste baas, mediamagnaat Rupert Murdoch. Hij besloot de omstreden krant te sluiten, waardoor 200 journalisten hun baan verloren. Als hun toenmalige chef staat Brooks onder druk om zelf op te stappen. Twee dagen na zijn lancering is de Space Shuttle Atlantis... voor het laatst afgemeerd bij het internationale ruimtestation ISS. Een uur voor de koppeling maakte het ruimteveer een soort salto... waardoor de ISS-bemanning foto's kon maken van het kwetsbare hitteschild. De manoeuvre wordt standaard uitgevoerd sinds het ongeluk van de Columbia in 2003... als gevolg van afgebroken hittetegels. De voorlopige resultaten wijzen geen beschadigingen uit... De Atlantis moet vijf ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten afleveren bij het ISS. Dat heeft 100 miljard dollar gekost en het station is nu af, waardoor de shuttlevloot kan worden opgedoekt. De vlucht van de Atlantis markeert na 30 jaar het eind van het Space Shuttle-programma. Senegal heeft de uitlevering van de vroegere Tjadische dictator Habré uitgesteld. Volgens Senegal heeft de VN om het uitstel gevraagd... omdat Habré in Tjaat geen eerlijk proces zou krijgen. Tjaat wil hem berechten voor duizenden politieke moorden en martelingen... tijdens zijn dictatuur in de jaren tachtig. Habré leeft al twintig jaar in ballingschap in Senegal. Mensenrechtenorganisaties en de regering van Tjaat drongen er jarenlang bij Senegal op aan Habré te berechten. Maar dat is nooit gebeurd. Afgelopen vrijdag beloofde Senegal de oud-dictator uit te leveren, maar dat gaat dus voorlopig niet door. Bij het ongeluk met een Russisch cruise-schip op de Volga zijn tientallen kinderen omgekomen. Dat hebben overlevenden gezegd. Van de bijna 200 opvarenden wordt ongeveer de helft vermist. Onder hen zijn volgens de getuigen minstens 30 kinderen. De kans dat de vermisten nog in leven zijn is inmiddels nihil. Het schip was op een tweedaagse cruise in de regio Tatarstan... zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Het zonk in een paar minuten tijd op drie kilometer afstand van de wal. In Scheveningen is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde op het strand, na een ruzie in een strandtent... waar een feest aan de gang was. Hoe de man eraan toe is, is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders werden er twee schoten gelost... Het feest in de strandtent werd meteen afgebroken. De Haagse politie heeft nog geen arrestaties verricht. Het Noord-Sea Jazz Festival heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Er kwamen de afgelopen drie dagen in totaal 79.000 bezoekers op het evenement af. Dat zijn er meer dan ooit, zegt de festivaldirectie. Het gaat om 70.000 reguliere bezoekers, plus 9.000 speciaal voor Prince. Die heeft elke festivaldag afgesloten met een speciaal nachtconcert. En dan het weer nog. Eerst nog plaatselijke mistbank. Later volop zon. En in de loop van de middag stapelwolken. Het wordt 20 graden na zee en 24 in het binnenland. Morgen nog iets warmer, maar wel meer bewolking. En woensdag veel regen en een paar graden frisser. ANWB Verkeersinformatie. U hoorde het al in het nieuws. In het noorden van het land komt lokaal nog dichte mist voor. Verder met name files rond Amsterdam. Op de A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leitendam en, en Hoogmaden 9 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam, tussen Kommenie en Knopend Koenplein, daar staat het 5 kilometer vast. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen knopend Kooimeer en Afrit Kastrikum 2. En op de A27 Almere richting Utrecht, tussen Almere Hout en Huizen, 3 kilometer. Dan nog een treinmelding, want tussen Dordrecht en Breda rijden geen treinen door uitgelopen werkzaamheden. Vertraging daar is meer dan een uur. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Straks het laatste nieuws over die ontvoering in Amsterdam. En we blikken later terug op het North Sea Jazz Festival. Maar eerst naar die afgrijzelijke val gisteren in de Tour. De Frans-Directeur Christian Prudom heeft boos gereageerd op de aanrijding van Juan Antonio Fletcher door een tourauto. Fletcher nam Johnny Hoogeland mee in zijn val. Beide fietsten weliswaar door, maar met flinke wonden. En ze kwamen met 17 minuten achterstand binnen. Prudom noemt het ongeluk een schandaal, veroorzaakt door de media. C'est un scandale, oui. De la machine médiatique, également, puisque c'est la machine médiatique qui est là. C'est un scandale parce qu'il n'a pas obéi à l'injonction de s'effacer. pour laisser passer le directeur sportif. et lui de doubler à un moment où cela était propice. C'est un vrai scandale. Volgens bronnen dichtbij de directie. heeft Prudhomme de betrokken ploegleiders opgedragen. verder te zwijgen over het ongeval. Maar daar hield de eerste ploegleider van Vacantsolei zich niet aan. Hier van de Schuur, je bent bij de directie geweest. Wat was het gesprek? De mensen hebben excuses aangeboden. Ze zijn woedend. Maar goed, kunnen we kunnen er ook niks aan doen. Het is een fout van één persoon. Uh, wat kunnen we daar verder aan doen? Deel jij die woede niet? Blijk wel of je erbij neerlegt. Ik kan nu kwaad worden. Ik kan nu woest worden. Want we gingen vandaag misschien de tappen wieden. We gingen een zeer goede zaak doen in de ploegranking. We gingen een zeer goede zaak doen in Johnny's zijn klassement. Maar goed, dat is niet zo. Er is geen enkel reglement die kan zeggen... Johnny krijgt dezelfde tijd van. Het zal niemand ons een cadeau geven voor die overwinning. Ons op de andere dag te geven. Dus ja, dat is ook de toer weer. Morgen gaan we de schade wel opnemen. Kijken hoe het met Johnny is. En hopelijk... Ik kan hij verder en kan hij zijn trui op een waardige manier verdedigen. Ben je het dan gewoon niet eens met, Christi met Christian Prudhomme dat het een schandaal is? Tuurlijk ben ik het eens. Tuurlijk ben ik het eens. En, en uh, we gaan ons beraden welke verdere stappen we gaan ondernemen. In overleg met jou zo. In overleg met Christian. In overleg met Jean-François. Jean-François Pachot, de wedstrijddirecteur. De directeur. Aan zulke zaken moet er een keer paal en perk gesteld worden. Aan zulke zaken moeten we zorgen dat, er in, dat het vooral in de toekomst niet meer kan gebeuren. Er was sprake zelfs even van een schadeclaim uh, uh, uit de mond van uh, jullie ploegmanager, directeur Daan Luyks. Ja, ik, dat weet ik niet. Ik heb daar nog niet eens gezien. Uh, uh, ik, de we overweging. We gaan dan allemaal... Uh, een keer rustig bekijken op de rustdag. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Komt er een nieuw overleg met de directie? Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Uh -huh. Dat zou kunnen. Zo'n rustdag is misschien een voordeel voor die gevallen jongen. Het kan een voordeel voor Johnny zijn dat hij hem toch kan herstellen. En dat hij hopelijk dinsdag verder kan. Je hoorde op het laatst uh, de ploegleider van vakantie Soleil van de Scheuren... in gesprek met Jeroen Wielaard. Het is natuurlijk nog maar de vraag hoe uh, Johnny Hoogland wakker wordt... met 33 hechtingen in zijn lijf. Um, nou ja, we houden u op de hoogte. Zodra wij meer weten voor de toestand van Johnny Hoogland. Eerst maar eens even naar uh, Alfa aan de Rijn. Want vandaag moet meer duidelijk worden over de toedracht... van de schietpartij in Alfa aan de Rijn, op 9 april. Daarbij vielen zeven doden, inclusief de dader. Joris van der Kerkhof is uh, in Alphen en Praat daar met hulpverleners die direct in actie kwamen. Joris. Ja, Herma Kamphuis en Mijn, dat buren maar. Dominee en dominee. Uh, bij, werken beide uh, bij, de, bij de bron. De bron, als je hier uh, uit de keuken van de... Uh, van mevrouw uh, Kamphuis en meneer uh, Buren, maar uh, kijkt, zou je hem, als je een beetje naar rechts kijkt, door de bomen heen en door de prachtig opkomende zon, om het hoekje nog, uh, kun, je hem, uh, kun je hem dan zien. Uh, de bron die is gebouwd aan uh, winkelcentrum Ridderhof. En uh, u was er op 9 april beide bij. Uh, wat is voor u, mevrouw Kamphuis, het eerste beeld wat in u opkomt als het over 9 april gaat? Het eerste beeld, dat zijn de helikopters die overvliegen. Dat is mijn eerste beeld. En bij u? Uh, het beeld van volledige hectiek. De helikopters kwamen en toen zijn we gaan kijken wat er aan de hand was. En toen kwamen net alle hulpdiensten aan. Het was een heen en weer en geruchten. En, en kortom, hectiek. Nou komen er vandaag antwoorden op allerlei vragen die gesteld zijn na 9 april over eh, Tristan van der Vlis eh, zelf, over zijn wapenvergunning... Eh, over een aantal andere zaken. Wat zijn voor u de belangrijkste vragen waar een antwoord op moet komen? Nou, ik denk dat de belangrijkste vraag waar waarschijnlijk geen antwoord op komt... is eh, hoe het kan dat iemand eh, in zo'n geestelijke toestand eh, niet tegengehouden kan worden. En dat ligt niet aan vrienden die iets weten... maar dat ligt aan hulpverlening die ergens niet werkt. Hebt u ook met andere hulpverleners gesproken... en samen bedacht van... waar is het dan misgegaan? Uh, ja, natuurlijk spreek je daar voortdurend over... Met, uh, met collega's, ook omdat wij... Uh, vanuit de Raad van Kerken in Alphen... hier ook nazorg bieden. Ook nu weer uh, opnieuw. En dan ben je met dingen bezig... met vragen waar mensen uh, tegenaan lopen. Uh, ja, dan hebben we het niet zozeer... over wat er nou met... met, met op dat moment zelf mis is gegaan... maar veel meer wat Hermokkel zegt, wat ligt er allemaal onder aan vragen? Het lijkt er nu een beetje op dat we vandaag wat gaan zwarte pieten... in de zin van die is schuldig en die is schuldig en die is schuldig. U wijst meteen met uw vinger ook. Uh, sorry. Nee, nee, nee, nee, zo gaat dat dus. Nee, nee, het is gelukkig geen televisie. Maar dat beeld heb ik er wel bij van de politie zal fout hebben gemaakt... die zal fout hebben gemaakt. Het lijkt er dan heel snel op dat je daarmee de zaak kunt afronden... wat daar dicht kunt kitten. En we gaan over tot de orde van de dag. Maar de vragen liggen er veel dieper onder... Ja. Die orde van de dag eh, voor u ligt hier aan de andere kant achter de broodjes en de sandwich spread. Op een, een folder na 9 april eh, kleuren van de regenboog vinden mensen dat je er niet meer over moet praten. Vind je het vreemd dat je... Nog vaak terugdenken aan dat moment. Slaap je niet meer zo goed en word je vaak wakker? Misschien wil jij jouw verhaal kwijt op dinsdag en op vrijdag. Ik kan dat dinsdagmiddag en vrijdagavond. Wij bieden je een luisterend oor, huiskamer van de bron. Um, is het echt zo dat het gevoel ook is van eigenlijk mag ik er niet meer over praten? Want het is al zo lang geleden. Nou, voor een aantal mensen is dat wel het gevoel wat ze krijgen uit hun omgeving. De eerste maanden kun je dit soort verhalen heel makkelijk delen met de mensen die heel dichtbij je staan en op een gegeven moment merk je dat ieder mens op een eigen manier reageert en de een zegt laten we nu maar weer doorgaan en de ander zegt van ik kan dat nog niet. En is er dan iets mis met mij dat ik dat niet kan? Nou, daar is niks mis mee, alleen heeft meer tijd nodig. En dat luisterende oor is echt alleen maar uh, dat oor? Het luisteren is heel belangrijk, want uh, je moet je verhaal toch kwijt... en dat kun je het best doen door het regelmatig te vertellen. Nou, dat de omgeving dan afhaken kunnen wij ons heel goed voorstellen. Dat is ook een patroon wat je bij jezelf al herkent. Uh, we luisteren niet alleen, in, in, in bepaalde gevallen verwijzen we ook door... of naar een huisarts of naar de GGZ. En die is ook heel erg betrokken bij ons uh, project zodat we ook in die zin niet op een eilandje werken en onze eigen ding doen. Maar wel steeds duidelijk in overleg met andere deskundigen. Om ja. tien uur begint het Zwarte Pieten, zoals, zoals, zoals u al zei. Voordat Zwarte Pieten uit praten wij nog een keer met elkaar over, over de mensen om wie het gaat. Ja, want een hoop vragen leven. U hoort dat bij nabestaande inwoners van Alva aan de Rijn. En Joris zei het al, vandaag komen er waarschijnlijk een hoop Antwoorden op die vragen, want er worden twee onderzoeken gepresenteerd. Naar bijvoorbeeld uh, de vergunning die verleend is de wapenvergunning aan Tristan van der Vliet. Later meer erover. En zo dadelijk contact met de politie Amsterdam. Vannacht is een vrouw bevrijd die afgelopen weekend werd ontvoerd en er is heel veel onduidelijkheid over. Straks hopelijk wat antwoorden ook daar. Eerst naar Erwin de Hart. Nog steeds rustig, Erwin? Ja, dag. nog steeds rustig. De files die er staan, die staan uh, merendeel rond Amsterdam. Bijvoorbeeld op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein 3 kilometer. En ook uh, dichterbij rond Amsterdam op de A10 Ring Amsterdam West richting Ring Zuid. Tussen Knoopend Koenplein en Westpoort daar staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen. Straks de politie Amsterdam. Eerst naar crowdfunding. Een uh, relatief nieuw fenomeen. Kunstenaars en ondernemers vragen het publiek om projecten te financieren, om geld te geven. Nou, dat gebeurt steeds vaker. Uit onderzoek van, van ons, van de NOS, blijkt dat het afgelopen half jaar zo'n 750.000 euro in Nederland is opgehaald. En Daardoor konden meer dan 80 projecten van start. Verslaggever Jeroen Schutijzer bezocht er één midden op de Amsterdamse Wallen. Yes, right. Dr. Sam, Papa social, right here, at Red Light Radio. Let's go, come on. Georgie, come on. Hugo van Heiningen. Volgens mij is dit geen concurrentie voor Radio Tour de France. Uh, nee, dat klopt. We doen uh, weinig uh, live sportverslaggeving. Red Light Radio, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Uh, een radiostation uh, op de Wallen, zoals je ziet... Ja, nogal Ja. ja en, uh... Hiernaast zit dus ook achter zo'n raam. Ja, dat klopt. Ja. Waarom Red Light Radio? Omdat het uh, leuk is om uh, radio te maken, maar dan alsnog publiek te hebben, zodat er heel veel mensen die lopen hier langs en die zien dat er wat anders gebeurt dan uh, toeristenwinkels, prostituees, seksbioscopen uh, en wat dan al niet meer. Als je met een beetje geluk, als het wat hard staat, krijg je ook nog mee wat er uh, aan muziek gedraaid wordt hier. Ja, wat is dat voor muziek? Die heb ik niet in mijn platenkast staan, dat hoor ik al. Ja? Oh. Nou, er zit vast ook wel wat tussen wat je zelf wel hebt. Maar uh, ja, het loopt echt uit van uh, hele extreme muzieksoorten... zoals uh, black metal tot uh, rare noise-achtige soundscapes... tot aan uh, wat je net hoorde, een aerobicsnummer. Dus, uh... Dit is nou jouw idee? Ons idee, samen met Orfeo, die staat hier naast me. En dit is een voorbeeld van... Uh... Crowdfunding. Nou ja, we waren een half jaar bezig en uh, we deden het eigenlijk helemaal op eigen krachten. En toen moesten we uh, nou, financiën hebben om door te kunnen gaan. Je legt dan uit wat voor radiostation dit is. Je probeert mensen te interesseren via internet. Ja, het is ook een radiostation wat alleen op internet uh, te beluisteren is. Onze uh, Facebookpagina en onze Twitter en uh, onze eigen website. Dat zijn de dingen waar ons publiek naartoe moet komen... om. Red Light Radio te horen. De bedoeling is dat die mensen die fan zijn van jullie... dat die wat geld storten. Ja, fans, maar ook mensen die, uh, die het gewoon een sympathiek plan vinden. Want je hebt 30.000 euro nodig om het in ieder geval nog een jaar uit te zingen. Ja, dat klopt. En hopelijk gaan we nog veel langer door. Maar dat geeft ons in ieder geval ook de ruimte om verder te kijken... dan uh, dus zo'n crowdfunding-actie, maar bijvoorbeeld... Uh, via een andere weg ook geld uh, te verzamelen om uh, door te gaan. Want uh, internetradio is, uh, is nog lastig om, uh, om centjes te verdienen. Hij draait wel lange platen, volgens mij. En hij zegt heel weinig. Hij zegt uh, vrij weinig, ja. Zullen we eens even kijken hoe hij te werk gaat? Ja. Dit is Donna Summer. Dit is Donna Summer, inderdaad. Live in L.A. Wat een omgeving, hè? Om hier zo'n studio te hebben. Ja, dat is, uh, dat is wel apart. Ja, je ziet hier uh, ja? voornamelijk ook veel toeristen, hoor, maar ja. ook een hoop hoerenlopers. Ja. Bij de bel staat een bordje, no sex. Dat is even om misverstanden te voorkomen. Hoeveel donateurs hebben jullie inmiddels? Dat waren 186 partijen in totaal. En dat varieerde van uh, bedrijven met elkaar tot aan... Uh, een DJ hier of een persoon die het veel luistert tot aan uh, mijn eigen moeder. En wat krijgen die mensen ervoor terug? We hadden een uh, feestje georganiseerd waarbij je op de gastenlijst kon komen. Uh, een speciale request show, dus dat je een nummer aan kon vragen... en dat je dus werd genoemd in een bepaalde radioshow. We hadden een van een kunstenaar, Piet Parra. En je kon, als je echt veel geld gaf... En dat was meer voor bedrijven bedoeld. Uh, hier achter de wallen een, een leuke radioavond krijgen. Dat je dus samen met ons een show maakt. Je eigen radioshow krijgt. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze Amsterdam Speed Club radio Show Met DJ Mob en DJ Bone. Ja. Dan hopen we weer uh, de volgende keer een radio gekluisterd te hebben. Nou, moet er we even weer geld opgehaald worden. Crowdfunding dus. Door een bijdrage van verslaggever Jeroen Schutteijzer. Ja, de Belgen. Belgische politici hebben van koning Albert... een paar dagen de tijd gekregen voor bezinning. En de discussie bij de Zuiderburen... over hoe het nu verder moet met de politiek... gaat natuurlijk onverminderd door. De Vlaamse nationalisten van Bart de Wever... veegden vorige week de plannen van formateur Elio Di Rupo... Brusk van tafel. Maar Di Rupo die houdt van, weet van geen ophoud. Die wil doorgaan. België-correspondent Joris van Poppel. Applaus voor Bart de Wever. Gistermiddag in Kortrijk. Voor de leider van de Vlaams Nationalisten is het duidelijk. De regeringsonderhandelingen zijn voorbij. Ik kan geen genoegen meenemen met wat gerommel in de marge... om dan vervolgens te doen alsof er een grote hervorming is doorgevoerd. Ik ga niet in dat toneel meespelen. Toch wil formateur Elio Di Rupo doorgaan... met de partijen die wel ja hebben gezegd tegen zijn voorstel... Ik wil een oplossing voor ons land. Ik wil een oplossing voor Vlaanderen. Nu hebben we de opportuniteit om iets heel, heel belangrijk te doen. Maar als formateur die Roepo een doorstart wil maken... moet hij de Vlaamse Christendemocraten overtuigen. Het CDNV, het Vlaamse CDA. Als die partij instemt, heeft die Roepo net genoeg zetels... voor een regering en een staatshervorming. Maar... De Vlaamse christendemocraten zijn tot op het bot verdeeld. De Oude Garde wil dat de partij zo snel mogelijk een regeerakkoord sluit. Maar de meer Vlaams gezinde vleugel wil vooral niet te veel weggeven aan de Franstaligen. Vlaams minister-president Chris Peters, prominent christendemocraat. Ik vind dat Elio Di Rupo, die formateur is, dat wil zeggen onderhandelaar, dat hij met al die reacties rekening moet houden, kijken in welke mate hij zijn tekst kan of moet bijsturen, ook bijkomende informatie geven over bepaalde delen van die tekst en dat eh, dan moet gekeken worden eh, wanneer die tekst is gewijzigd wie dan eh, verder wil onderhandelen. Die tekst bevat serieuze pijnpunten en die pijnpunten moeten eerst uitgeklaard worden. Daar moeten aanpassingen eh, voorkomen of andere voorstellen, alternatieven voor geformuleerd worden voordat eh, er kan sprake zijn van effectief onderhandelen. Terwijl de christendemocraten zich in allerlei bochten wringen, is het voor Vlaams nationalist Bart de Wever duidelijk. In die nota zitten voor ons veel te veel lasten, veel te weinig besparingen... en te weinig hervormingen, sociaal-economisch, in de sociale zekerheid. Ik denk niet dat je van die nota iets goed kan maken. Maar goed, ieder maakt zijn eigen mening op. Hè? Hoeveel bezinningsdagen koning Albert de Belgische politici nog gunt, is onduidelijk. Elio Di Roepel wil in ieder geval zo snel mogelijk antwoord van de christendemocraten. Wordt vervolgd, hoe dan ook, daar in België, ze zullen wel moeten. Um, zeven minuten voor half acht... Na het grote onafhankelijkheidsfeest van zaterdag is het in Zuid-Soedan nu tijd voor reflectie. Afrika-correspondent Koert Lindeijer ging samen met Leon Willemsen, hij is hoofd van de Nederlandse organisatie Free Press Unlimited, naar de kerk en bezocht ook twee radiostations. Het gejubel is een beetje verstomd na een paar dagen feest in Juba. En nu is het tijd voor een meer plechtige blik op de toekomst. Leon, na vele dagen feest, moeten we nu wat cynisch zijn over de toekomst van dit land? Of moeten we gewoon kritiek Loos, feest blijven vieren. Wat ik wel een bijzonder teken van hoop vind, is dat de dominee zojuist uh, gememoreerd heeft wat er in Darfur en Zuid-Kordofan aan de hand is. En je ziet dat, uh, hoewel de mensen in Zuid-Soedan nu blij zijn met hun eigen feestje, dat er wel het besef is van zij die achterblijven in de wat grimmige sfeer van uh, Noord-Soedan, uh, dat, daar, dat daar toch aandacht voor is. Achter het uh, paneel in Radio Bakita, een radiostation in uh, Zuid-Sudan. What's your name? I'm call Kenny Wat heeft u vanochtend uitgezonden? It is a special one because uh, yesterday was a kind of a big day here in South Sudan. Mensen hebben vanochtend opgebeld uh, om op het radioprogramma te komen. Wat voor uh, reacties kreeg u vanochtend op uh, de radio? Most of the people who call in they were expressing their happiness. They were so happy, saying they're so happy because uh, uh quite quite long people had been uh, really in trouble, no happiness, no freedom. Dus so at large, they zijn ze vrij. Oorlog brengt geen vreugde. En die vreugde die werd vanochtend op het radiostation wel heel duidelijk geuit door de mensen die opbelden. Oké, okay, Leon, laten we naar het volgende radiostation gaan. Oké. Okay. Het is 1 pm, dit is Richard Janda met Miraya News Summary. Zuid-Soedanese across the new state and in diaspora celebrated the former Sudanese region's independence after separating from the north. Terwijl de presentator van het radio Miraya het nieuws uh, voorleest, Leon, wat zijn de grootste uitdagingen als het om persvrijheid en vrijheid van meningsuiting uh, gaat in Zuid-Soedan? Het uh, allergrootste probleem is dat er geen wettelijk kader is voor de toegang tot de informatie. Dus dat betekent dat journalisten op dit moment uh, eigenlijk van hun Yeah vriendschappelijke contacten met de regering afhankelijk zijn... om erachter te komen of er ergens iets fout gaat. En een van de lessen van Afrika is... dat als je geen echt goede onderzoeksjournalistiek hebt... is het heel erg moeilijk om zaken als corruptie... over de aanbesteding van nieuwe wegen... over wat er gebeurt, welke prioriteiten er worden gesteld... bij de bouw, bij de ontwikkeling, bij de, bij de landbouw, enzovoort, enzovoort... dat je dat soort dingen niet kan doen... als je niet een soort legaal statuut hebt voor journalisten. Dit is the end of Mirai News. Summary presented to by Richard John. Meer over uh, de onafhankelijkheid van uh, Zuid-Soedan vindt u op onze website nos.nl. Dan naar de politie in Amsterdam. Zei het al. We gingen het hebben over die ontvoering. De politie heeft vannacht een 57-jarige vrouw bevrijd. Die was gegijzeld. De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag ontvoerd in Amsterdam. Eben van der Land van de politie Amsterdam-Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het uh, met deze vrouw? Ja, die vrouw die hebben we in goede gezondheid en ongedeerd aangetroffen afgelopen nacht. Uh, op een locatie in het midden van het land. Uh, ja, en daarbij hebben we uh, op diezelfde locatie één verdachte aangehouden. En later in Den Haag hebben we nog twee verdachten aangehouden voor deze zaak. En is het al duidelijk waarom de vrouw ontvoerd is? Nou, dat, dat uh, uh, denken we wel te weten. Alleen ik kan die informatie niet met u delen. Uh, wij zitten nog volop in dat onderzoek. Uh, waar we wel blij om zijn, is in elk geval dat die vrouw omgedeerd is. Uh, zij is al met al toch uh, zo'n 24 uur uh, uh, gegijzeld geweest. Uh -huh. uh, en zij maakt het gelukkig goed. Ze hebben haar niets aangedaan. Verder? Nee, voor zover ik nu de informatie daarover heb, is zij omgedeerd. Oké. Okay. Uh, want wij hebben uit Betrouwbare bron vernomen dat het slachtoffer wordt genoemd in de zaak Holleder. Kunt u dat bevestigen? Nou, ik kan daaromtrent helemaal niets bevestigen. Wat ik wel kan zeggen is dat uh, deze ontvoering wel gelegen is in het uh, criminele milieu. Dus er is wel het een en ander aan de hand. Uh, ja, tot, tot zover. Oké, okay. en is de vrouw een bekende van de politie? Kunt u dat wel bevestigen? Uh, voor zover ik weet, de vrouw niet. Oké. Okay. Nee. Hmm. En u zegt, er zijn verdachten aangehouden. Zijn dat bekende van de politie? Nou, ook over die verdachten kan ik op dit moment nog niks zeggen. Wel dat wij drie verdachten hebben aangehouden. Uh, een ander uh, ja, triest detail in de zaak is dat een vierde verdachte... zich bij die inval in die woning in Den Haag uh, van het leven heeft beroofd... door middel van een vuurwapen. U uh, zult begrijpen dat we ook op dat punt terughoudend zullen zijn. Want uh, in dat geval doet de Rijksrecherche een onderzoek... Uh, naar uh, het overlijden van deze man. Aha, oké. Okay. En... Um... Hulp gehad van andere politiekorpsen neem ik aan, want u zegt we hebben verdachten aangehouden, onder andere in Den Haag. Dat heeft u ja. niet allemaal in uw eentje gedaan, vermoed ik. Nou, wij hebben daar in elk geval met onze eigen researchteam in eerste instantie heel veel werk uh, in gehad. En vervolgens zijn er ook observatieteams en arrestatieteams uh, uh, ingezet. En natuurlijk heb je altijd ook van andere korpsen een beetje hulp nodig voor wat extra informatie en ondersteuning. Uh, dus... Uh, ja, in, in dat opzicht is er een hele goede samenwerking geweest. Uh, een ander opmerkelijk uh, iets in deze zaak is dat ook media, waaronder uh, uh, u uh, al vroeg op de hoogte was van deze gijzeling, en gelukkig mm -hmm. hebben ook alle media uh, zich willen conformeren aan het verzoek van de politie om terughoudend te zijn, wat mede ertoe bij heeft gedragen dat het voor, het, uh, voor de vrouw uh, in dit geval heel goed is afgelopen. Ja, want waarom was dat zo belangrijk, dat wij het niet melden? Uh, op enig moment hadden wij in deze zaak uh, uh, wel zicht op de verdachten, maar niet op het slachtoffer. En op het moment dat iets in de media komt. Uh waardoor ook uh, ja, deze verdachten gewaarschuwd hadden kunnen worden... dan had dat wellicht voor de vrouw had dat het verhaal er heel anders uit kunnen gaan zien. Ja. Op het moment dat wij ook controle hadden op, uh, op, deze, uh, op dit slachtoffer... Ja, konden wij ingrijpen en ook de verdachten aanhouden. En dat heeft er zeker toe bijgedragen dat de vrouw ongedeerd is gebleven. Goed. Eben van der Land, dank voor de informatie die je wel kon geven vanochtend. Tot uw dienst.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 Nog geen oplossing voor Amerikaanse begrotingsproblemen en politie beëindigt gijzeling. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Topoverleg in het Witte Huis over de Amerikaanse begrotingsproblemen heeft nog niks opgeleverd. President Obama en leiders van het congres zouden zo'n 4 uur vergaderen. Maar nog geen anderhalf uur was al duidelijk dat er geen overeenstemming zou komen over de staatsschuld. Voor 2 augustus moet er een akkoord zijn, anders kan de VS zijn rekeningen niet betalen. We need to, we moeten wel, zegt Obama. Vandaag praten ze verder. En de nieuwe IMF-directeur, Lagarde, waarschuwde gisteren nog voor instabiliteit van de wereldeconomie... als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. U hoort het net al, de Amsterdamse politie heeft vannacht een gegijzelde vrouw bevrijd. Een 57-jarige vrouw werd gisteren ontvoerd in Amsterdam en meegenomen naar een plek ergens in het midden van het land. De politie was op de hoogte en om half één vannacht met observatie en arrestatieteams hebben ze een eind gemaakt aan de ontvoering en daarbij werd één verdachte aangehouden. In Den Haag werden nog eens twee mensen gearresteerd, bij hen zijn ook twee vuurwapens gevonden en een andere verdachte in een woning in Den Haag pleegde zelfmoord. Volgens de Amsterdamse politie is de gijzeling een actie van criminelen onderling. En die gegijzelde vrouw is niet gewond geraakt. De Britse politie wil de voormalige hoofdredacteur van The News of the World verhoren, Rebecca Brooks. Ze zou medeverantwoordelijk zijn voor de afluisterpraktijken bij de krant. Brooks is nu directievoorzitter van de uitgever van News of the World. En gisteravond sprak ze nog in Londen met haar hoogste baas, mediamagnaat Rupert Murdoch... En ook al zouden die twee niks afweten van de afluisterpraktijken, ze blijven toch verantwoordelijk, zegt deze parlementariër. The idea that only two people in the company would know about this report and these very serious emails, it will just just shock everyone once again. You know, James Murdoch en Rebecca Brooks can deny knowledge, but they certainly cannot deny responsibility. In The News of the World werd vanwege dat afluisterschandaal opgeheven en 200 journalisten staan daardoor op straat. Bij het ongeluk met een Russisch cruiseschip op de Wolga... zijn zo'n 100 mensen omgekomen, onder wie 30 kinderen. Dat hebben overlevenden gezegd. Dat schip was op een tweedaagse cruise op de Wolga. In een paar minuten tijd zonk het schip. En waardoor is nog niet bekend. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp... was de boot waarschijnlijk te zwaar beladen. Je hoort nu ook alweer geluiden dat er misschien toch wel weer meer mensen aan boord waren dan officieel geregistreerd. En het laatste cijfer wat ik daarvan hoorde was 199. Dat zouden mensen zijn die niet geregistreerd zijn, die niet op de officiële lijsten staan... maar op het laatste moment toch nog uh, uh, door wat te betalen kennelijk aan boord zijn gekomen. Zo'n 80 opvarenden hebben het gered, uh, wisten zelf te overleven. Een deel van hen zwom naar de kant, op drie kilometer afstand. Het ruimteveer Atlantis is voor het laatst aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De space shuttle brengt vijf ton aan voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten naar ISS. Atlantis, Welkom bij International internationale ruimtestation voor the laatste. time That's great to be here, station. We'll see you Omdat het ISS nu af is, zijn de space shuttles voor het heen en weer vliegen niet meer nodig. Dan het North sea Jazz Festival. Dat heeft dit jaar 79.000 bezoekers getrokken. En dat is een record, zegt de festivaldirectie. 70.000 mensen kochten een regulier kaartje. En 9.000 kwamen speciaal voor de concerten van Prince. Die sloot elk van de drie avonden af met een speciaal nachtconcert. Dat was hem, Prince, en dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De dag begint op de meeste plaatsen zonnig en droog, maar op dit moment komen er in het midden en noorden nog wel misbanken voor. Plaatselijk is er ook sprake van dichte mis en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. Het is nu zo'n 10 graden in het oosten en 14 graden in het westen. Nou, de komende uren verdwijnen de mistbanken en de ochtend ziet er verder zonnig uit. Vanmiddag dan ontstaan er stapelwolken. Tussendoor is er nog wel ruimte voor de zon. En later kan zeer plaatselijk een buitje tot ontwikkeling komen op de meeste plaatsen, daar verwacht ik gewoon dat het droog blijft en er nog redelijk wat ruimte voor de zon overblijft. Nou, het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 24 à 25 in het binnenland. En er staat maar weinig wind, een zwakke wind uit het westen. Morgen dinsdag wordt het met 22 tot 26 graden nog iets warmer dan vandaag. Wel raakt het overdag bewolkt, het blijft dan nog droog en pas later op de avond dan volgende buien. ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse file staan nu rond Amsterdam. Wat verder opvalt is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer en Afrit Voorst een file van 8 kilometer. Een ongeluk op de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Eindhoven Airport en Knopend-Baterdorp zorgt voor 2 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en knopend Ewijk 4 kilometer.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 Kijk op ns.nl slash flexreizen. Goedemorgen, het is negen minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij moeten even naar nieuws uit Zuid-Cyprus... want er is een enorme explosie geweest bij een legerbasis... en daarbij zouden in ieder geval acht doden zijn gevallen... Correspondent Bernard Bouwman. Bernard, wat is er gebeurd? Heb jij het laatste nieuws? Nou ja, we weten nog niet precies wat er gebeurd is... maar het, uh, wat we wel weten is dat er inderdaad een enorme explosie is geweest... op de Ev Evangelos Floriakis basis. En die ligt inderdaad in Zuid-Cyprus, je zei het al, tussen Limassol en Lanaka. En um, tenminste acht mensen zijn uh, daarbij om het uh, leven gekomen... En uh, het idee is dat uh, er een explosie heeft plaatsgehad in een opslagplaats voor munitie. En de eerste berichten zijn dat de munitie daar werd opgeslagen. nadat ze in beslag was genomen en, uh, van een schip. dat die munitie naar Syrië had willen brengen in 2009. Dus dat gaat gewoon om munitie die op een gegeven moment in beslag is genomen. die daar opgeslagen is. en waar dus kennelijk iets mee gebeurd is. Ja, en het is nog totaal niet duidelijk natuurlijk wat. Zijn er veel van dit soort legerbasis op Zuid-Cyprus? Ja, uh, Zuid-Cyprus werd vroeger als een heel strategisch uh, gebied gezien. Dus er zijn uh, wel inderdaad uh, flink veel uh, uh, legerbasissen en ook marinebasissen daar. Dus uh, dat is wel zo, ja. En, en jij zegt er zijn acht doden gevallen. Dan zullen er ook wel gewonden zijn, vermoed ik. Of is daar nog niet zo over bekend? Nou ja, het is nog niet uh, helemaal duidelijk wat daar precies gebeurd is. Maar uh, het uh, aantal slachtoffers zal nog wel toenemen. Want als je de eerste ooggetuigenverslagen bekijkt... Dan gaat het echt om een enorme explosie. Dus uh, het lijkt erop dat er in ieder geval acht doden uh, zijn gevallen. Maar misschien nog meer. En in ieder geval ook heel veel gewonden. Oké, okay, nou Bernhard, eh, dank je. Als je meer weet, hou ons op de hoogte. Meld je dan eventjes. Tien minuten over half acht. Door naar uh, de toer. Akelige beelden natuurlijk. Johnny Hoogeland en uh, Fletcher, John Antonio Fletcher... die tijdens de etappe van gisteren werden aangereden door een auto... van de organisatie Notabene. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, zat jij daar vlakbij trouwens op de motor? Ja, wij zaten, daar, uh, wij zaten er vlak achter. En uh, er reed al de hele dag een aantal gastenwagens uh, reed aan mee. En op een gegeven moment werden wij uh, ja, naar rechts gedirigeerd... tussen de ploegleiderswagens, terwijl normaal gesproken onze positie links is... En toen kwam inderdaad een, een aantal gastenwagens dat daar nog zat, kwam, uh, kwam voorbij en die werd weggestuurd. Door, uh, door de jury. Mm -hmm. Alleen op dat moment wilde Thomas Leclerc ook een bidon hebben. En er schijnt over de Tour Radio, dat heb ik niet gehoord, maar... men heeft wel geroepen dat uh, de, de wagen van de ploeg van Leclerc uh, voorrang had... maar ja, die, die gastenwagen heeft daar uh, lak aan gehad, is doorgereden. Ja, en toen is dat, uh, dat ongeluk gebeurd, was trouwens een wagen... Uh, uh, een gastenwagen, technische wagen van de Franse televisie. Dus niet echt uh, uh, van de organisatie zelf, maar van de Franse televisie. En die is ook de Tour uit. En een gastenwagen, wat houdt dat in? Ja, eh... Uh, uh, Um, die rijden gasten rond. Dus de, de, ja, ja. de ASO zelf hebben, uh, heeft een aantal, tiental ongeveer, tien, vijftiental gastenwagens rondrijden om gasten te vervoeren. En zeg maar de grote partners zoals de Franse sportkrant Likiep uh, en dus ook de Franse televisie hebben wagens in de koers rondrijden voor technische verbindingen. Maar ook waarmee ze uh, belangrijke gasten, marketinggasten en dat soort uh, zaken, waarmee ze die uh, mensen rondrijden. Een bijzonder moment was natuurlijk toen Hoogeland uh, met de tranen in zijn ogen de bolletjes in ontvangst uh, nam. Dat is, ja. Ja, dat is mooi dat hij, dat hij die heeft. Maar ik kan me voorstellen dat hij en zijn ploeg hier nog niet klaar mee zijn. Dit, dit krijgt natuurlijk gevolgen. Ja, dit, dit gaat wel gevolgen krijgen. En uh, men was gisteren uh, ja, toch wel heel bewust bezig zeg maar, om niets te zeggen... En ik uh, kreeg ook wel een beetje de indruk dat vanuit de ASO uh, men toch had gevraagd... van joh, ga nu niet emotioneel reageren en, en uh, uh, laat het eerst eventjes een plekje krijgen... en dan reageren we morgen met z'n allen er wel op. Ik kreeg een beetje het idee dat dat zo geregisseerd is vanuit de ASO... Maar dit zou zeker gevolgen hebben. Uh, uh, ook voor ons, de mensen die moeten werken in de koers... maar het belangrijkste, uh, de gevolgen voor Sjoen uh, voor Hoogeland zelf... want met 33 hechtingen, ja, kan hij wel door morgen... Uh, hij heeft vandaag een rustdag, zal zich behoorlijk uh, naar en stijf en noem het maar rot voelen. Maar ja, morgen moet hij verder. Ja. Uh, in de bolletjes inderdaad. En hij zal heel graag verder willen. En jij zegt, Sebastian, het heeft ook gevolgen voor ons. Uh, jullie mogen niet meer zo dichtbij komen, denk je? Of wat gaat er gebeuren? We konden al wel merken dat na het incident met uh, de fotograaf... Uh, die Nicky Seurissen uh, van de fiets uh, afreed, een aantal dagen geleden dat het werken wat moeilijker, of ja, moeilijker, ja, dat dat het wat strenger werd allemaal voor ons. Om uh, um een heel simpel voorbeeld te geven, uh, gister, normaal gesproken uh, met een kopgroep die vier minuten ruim weg is, mag je gewoon zeg maar, tot vlak voor de finish achter die kopgroep zitten en kun je voor, mooi van achteren beschrijven wat daar gebeurt en dan ga je gewoon van achter die kopgroep zeg maar, de afleiding in het parcours af. En Gisteren in één keer in de laatste kilometer uh, kwam over de Tour Radio het bericht dat uh, iedereen alle volgers, alle pers de koers uit moest, dus we moesten in één keer de kopgroep voorbij. Dat lijkt mij nog gevaarlijker dan daar rustig ja. achter blijven zitten, maar dat soort dingen, je merkt krekt er toch aan dat men... Ja, men zit ermee in zijn maag. Uh, Christian Prudon, de Tourba zit ermee in zijn maag. En uh, nou ja, we gaan, uh, we gaan wel horen vandaag of morgen... of dat nog weer gevolg heeft. Nou. Hey, en bij de Rauwbepak natuurlijk wel blije gezichten. Luis Leon Sanchez won de etappe. Gaat dit de ploeg vooruit helpen, denk je? En Geesik misschien ook een duwtje in zijn rug geven? Nou, het, het leek wel alsof het gisteren tijdens de etappe Geesink al een, een duwtje in de rug gaf. Want uh, waar Geesink in het begin van de etappe nog moest lossen op de allereerste beklimming... een beetje rond het moment dat Wout Poels ook de Tour uitstapte... Uh, dacht ik echt van nou, dit gaat een hele lange, moeilijke dag worden voor Geesink. Maar uiteindelijk finis hij uh, gewoon ja, wel weer acht seconden achter de groep zeg maar met de topfavorieten. Maar ja, acht seconden, dat valt allemaal reuze mee. Hij zat er gewoon aan het einde nog heel netjes bij. En uh, ik denk zeker dat dit een uh, mentale boost gaat geven aan heel de ploeg... En dus aan Robert Geesing, want uh, dit had uh, de ploeg wel even nodig. Nou, Sebastian Timmerman, dankjewel weer. Graag gedaan. Zo eigenlijk spreken we met Gerda Verburg sinds kort, heel kort, werkzaam bij de Wereldvoedselorganisatie. Dat is uh, van de VN. Hoort u zo meer over? Eerst naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Ja, nog, uh, nog steeds wat dagelijkse files rond Amsterdam. Uh, wat nog steeds opvalt is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... door een aanrijding tussen Deventer en Afrika. de Voorst. Acht kilometer file en de rechterrijst ook dicht... En op de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knopendvalburg, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen. Gene Verburg is sinds 10 uh, dagen permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie, de FAO, in Rome. Recent was natuurlijk uh, Kamerlid voor het CDA en het laatste kabinet Balken en de minister van Landbouw. Van Verburg, welkom in de uitzending. Goedemorgen. U bent nog niet in Rome, hè? Nee, nog niet. Ik reis uh, morgen af. Waarom want uw benoeming is al ingegaan waarom bent u nog niet daar nou, omdat we um, vorige week een programma hadden... ik had een programma waarbij ik met heel veel mensen heb gesproken hier in Nederland... die allemaal met de FAO en maar ook met het World Food Program en met IFAD... dus de landbouwprojecten te maken hebben. En het is uh, goed om die zaak heel grondig te verkennen... voor je daar in Rome aan de slag gaat. Ja, dus je heeft eerst eventjes de boel verkend en onderzocht. En dan gaat u vanaf wanneer vol aan de slag? Morgen. Ah, kijk eens aan. Dan gaat u ook naar Rome morgen? Zeker. Is alles al geregeld? Huisduin uh, oh, en meubilair? Nee, nee, nee. Nog, niet, nog, niet, nog niet allemaal. Ik uh, ga er morgen alleen naartoe. En dan ga ik eens kijken wat daar nog in het huis gedaan moet worden. En ik ga vast kennis maken met, uh, met uh, iedereen en meedraaien in het, uh, ja, in het hele programma. En dan uh, vanaf september hoop ik dat, we, dat alles geregeld is. Oké, okay, dat ook mijn partner mee Ja. Wat is uw doelstelling bij de FAO? Want um, voor de mensen die het instituut misschien niet kennen... het is de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. Een kennisinstituut dat honger in de wereld moet bestrijden. Er is natuurlijk een enorme tweedeling in de wereld. De ene helft van de wereld leidt honger. De andere helft propt zichzelf vol en leidt aan obesitas. Wat, wat kunt u doen aan een gelijke verdeling? Nou ja, het is heel simpel. U zegt het al. Het doel van de organisatie is de honger te bestrijden. En daar hoop ik namens Nederland een bijdrage aan te leveren. Ja. Zo ken ik er nog een paar. Ja, <laughs> nee, maar, specifieker zijn? Ja, maar, nee, ja, hoe kan ik specifieker zijn? Ik ben uh, natuurlijk vertegenwoordiger van een van de... Nou ja, 190 landen die lid zijn van de Verenigde Naties. Uh, en ik ga mijn bijdrage leveren. En Nederland heeft nogal wat te, le te, te leveren, te bieden. We hebben natuurlijk uh, uh, heel veel onderzoek uh, te bieden... heel veel kennis te bieden. Nederland heeft hele goede boeren en tuinders. Nou, met die ervaringen kun je ook in andere landen terecht. Bovendien is Nederland ook nog een... Uh, een een goede financier van de, van de VAU en van het World Food Program, Dus um, ook in die zin hebben we uh, best iets uh, te melden en te brengen in Rome... en vanuit Rome natuurlijk weer in de rest van de wereld. Maar ik ga het niet groter maken dan het is. Ik ben een van die, uh, van die bijna 190 vertegenwoordigers... en ik ga een beetje trekken en duwen om um, de honger in de wereld minder te maken. Mm -hmm. En heeft u dan focus op bepaalde gebieden, uh, continenten? Nou, wat, wat je ziet in algemene zin is dat Azië de afgelopen tien jaar heel veel heeft gedaan om, uh, om zelfvoorzienend te worden. Dat is nog niet overal zo. Maar met name in Afrika moet nog veel gebeuren. Daar zijn ze nog hele... te afhankelijk van het Westen, laten we het zo Die, maar zeggen? Ja, daar zijn ze nog heel afhankelijk van, van import. Um, en, maar dat gaat natuurlijk over de, over de voedselzekerheid dan. En ik denk, en dat is ook mijn ervaring tijdens mijn ministerschap, dat door het toepassen van ja, wat, wat, wat, wat simpele... Wat, wat eeuwenoude boerenprincipes kun je daar al um, zonder dat je uh, te veel uh, grond, de bodem uh, uitbuit, kun je al drie tot vier keer zoveel produceren. Maar nou, gaat als je nou eens de een goede boerenkennis, boer te zijn, dus? ja, als je nou de, de, de boerenkennis die daar in de genen zit, verbindt met nieuwe mogelijkheden die um, onderzocht zijn en toegepast zijn hier in Nederland onderzocht en, en uh, ontwikkeld ook in Wageningen en en bij de hoger agrarische scholen. Uh, als je dat nou zou kunnen Combineren, uh, ja, dan heb je een, een zogenaamde win-win situatie. Nou, het is maar een voorbeeld. Het gaat natuurlijk niet alleen over voedselzekerheid, het gaat ook over voedselveiligheid. Denk aan de hele EHEC opheft die er is geweest. Mensen willen niet alleen voldoende kunnen eten... maar ze moeten ook nog veilig kunnen eten. Ja. En u zei net, en dat is wel belangrijk... Nederland is ook een belangrijke financier. Maar uw voorgangster, eh, Agnes van Ardenne, ook van het CDA, heeft vorige week... in een interessant interview in NRC Handelsblad... toch duidelijk gemaakt dat ze zich um, zorgen maakt... over de Nederlandse positie. Dat de Nederlandse invloed internationaal... Afneemt door bezuinigingen en ook door samenwerking met de PVV. Is dat iets wat u ook meeneemt naar Rome, waar u zich ook zorgen over maakt? Ja, ik, um, ik heb het gelezen. Uh, mevrouw van der is helder als altijd. En um, uh, ze moet wel in de, in, de, in de gaten houden. Dat moeten we allemaal een beetje in de gaten houden. Dat deze Nederlandse regering heeft gezegd. Wij gaan 18 miljard euro ombuigen. Nou, Dat moet uit de lengte komen of uit de breedte. Mm -hmm. En daar is heel goed naar gekeken. Er is lang over onderhandeld. Daar heb ik zelf ook een bijdrage aan geleverd. Mijn handtekening staat ook onder dat regeerakkoord. Dus als je niet alleen kijkt naar wat je in de zorg kunt doen en in de de sociale zekerheid, maar ook kijkt van... kunnen we ook internationaal onze budget en onze energie wat effectiever uh, inzetten... Ja, dan zeg ik, dat vind ik niet zo verkeerd. Het uh, zou natuurlijk erger worden als je zou zeggen... weet je wat, uh, het buitenland telt niet meer. Uh, wij doen niks meer in het buitenland, niet meer in Europa... en ook niet meer bij de VAU. Dat zou ernstig zijn, want Nederland heeft een historie... van internationaal actief zijn en ook internationaal verantwoordelijkheid dragen... en bijdragen aan het oplossen van problemen zoals de honger. Ja, maar goed, zij heeft het ook in bredere zin over... bijvoorbeeld de samenwerking met de PVV... dat Nederland zijn reputatie kwijtraakt als land van uh, rechts solidariteit en tolerantie, dat dat ook een slecht beeld geeft... naar, naar de buitenwereld toe. Nou, Wat u daarmee Nee, daar kijk ik echt anders naar. Ik heb in oktober echt bewust gekozen voor deelname van de PVV in de gedoogsituatie. En ik zie dat PVV-Kamerleden in toenemende mate verantwoordelijkheid dragen, ook internationaal, voor wat Nederland doet. En ik vind dat een, een, een partij of een organisatie, want het is natuurlijk geen officiële partij, maar dat een beweging die 2,4 miljoen stemmen krijgt, dat je, of 1,4 miljoen mm -hmm. stemmen krijgt, dat je daarvan niet kunt zeggen, nou weet je wat, het is goed dat al die mensen op, uh, op de PVV stemmen, maar jullie mogen op geen enkele manier verantwoordelijkheid dragen. Ja. Nou, uh, Dat vind ik niet goed, want dan uh, zou je kunnen zeggen, de volgende keer, kijk, de uh, machthebbers in Den Haag, die sluiten ons uit, en uh, de volgende keer moeten er maar 2,4 uh, miljoen mensen op ons stemmen, en dan uh, nemen we de zaak zo over. Dus mm -hmm. ik vind, als uh, er zoveel vertrouwen is in zo'n beweging, dan moet je ze ook in de verantwoordelijkheid te brengen. En uh, dat doet de PVV op dit moment goed. En, um, of dat doen ze. Ze, ze, ze. ze nemen ook bezuinigingen voor hun kap. Ook die ze zelf niet in een verkiezingsprogramma hebben geschreven. En dat is zeer terecht. Okay. En ik en... zou zeggen, het debat voeren met de PVV... Uh, waar je het niet mee eens bent, zet daar je eigen standpunt tegenover. En vecht het dan gewoon in de politieke arena ook uit. U maakt in ieder geval geen zorgen over de Nederlandse positie. Ik hoort al. Um, ja, Zo'n nieuwe baan in Rome, helpt dat nou... om? Die teleurstelling een beetje erboven te komen. voor het feit dat u niet opnieuw minister bent geworden. Want dat vond u niet leuk, hè? Oh, ja, we, we nou ja gaan, hoeveel, weer. Hoeveel oude ja. ja, <laughs> ja, koeien gaan we eruit sloten? Nou, nog nee, nee, nee, nee, nee. Laat me lekker zitten. Ik ben het al lang. dat ben ik al lang overheen. Nou, Je wilt het uh, er niet tijdens... over hebben, dus volgens mij. Bent oh, u er nog ik, niet ja, over. Het, nou ja, ik, volgens mij weet iedereen het wel. Uh, ik zit er niet meer mee. Ik heb het, uh, ik heb het verwerkt. Ik ga een prachtige uh, job doen. Ook een belangrijke job in, uh, in, in Rome. Ik denk dat. Uh, Landbouw en voedselzekerheid een van de drie thema's is van de komende jaren. Naast water en, de, en energie. We moeten zorgen voor, uh, voor water, energie en voedselzekerheid. En dus investeren in de land- en tuinbouw. Maar dat moet ook op een nieuwe en duurzame manier. Nou, Als je dat bij elkaar optelt, dan moet je zeker niet aan die slootkant blijven zitten. Uh, zeker niet al die oude koeien uit de sloot halen. Maar dan ga ik echt vol energie daar naartoe. Okay. Om uh, daar met veel plezier um, en ook de nodige ervaring uh, en, en motivatie een bijdrage te leveren. Ik geloof u, echt waar. Gerda oh, heel... Verburg. Veel succes. Ik zou zeggen dat u ze geraakt. <laughs> succes in Rome, mevrouw Verburg. Zeer bedankt. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij me, Dick der Hark. Goedemorgen. Goedemorgen. Een Nijmeegs juweliers-echtpaar... heeft na een reeks overvallen besloten geen allochtonen meer toe te laten. Ze werden acht keer overvallen. Verschillende brancheorganisaties hebben daar begrip voor, schrijft de Telegraaf. Eerder dit jaar liep de juwelier een gedeeltelijke dwarslesie op... toen hij met een overvaller in een worstelpartij verzeld raakte. Hij viel met de man van buitenlandse afkomst in een zes meter diepe bouwput. Eerder werd hij neergeschoten. Ook toen was de overvaller een allochton. De inwoner van Nijmegen heeft een klacht ingediend... tegen juweliershuis bij het bureau Gelijke Behandeling Gelderland-Zuid dat het toegangsbeleid discriminerend zou zijn. Volgens PVV-kamerlid Hero Brinkman is een verbod niet de oplossing. Hij zegt tegen de krant dat de politie de overvalgolf moet stoppen. De Britse krant The Guardian, die het afluisterschandaal van News of the World aan het licht bracht, schrijft dat het onderzoek zich nu richt op uh, uh, Les Hinton. Hinton is de vertrouwenspersoon van Rupert Murdoch, de eigenaar van News International. En dat is dan weer het bedrijf dat de krant die gisteren is opgedoekt uitgaf. Onderzoekers willen dat Les Hinton antwoord geeft op de vraag of hij wist van een intern rapport van het mediabedrijf, waarin zwart op wit stond dat het hacken van telefoons op veel grotere schaal gebeurde dan tot dan toe werd toegegeven. Dat rapport, dat al in in 2007 verscheen werd destijds achtergehouden voor de politiek en voor de politie. Zolang het politieonderzoek loopt kunnen en mogen wij niets over de gebeurtenis zeggen. Dat is te lezen op het uh, officiële Twitter-account... van uitgaanscentrum Lucky in het Overijsselse Reizen. En de verslagenheid is groot bij directie en medewerkers. We zijn erg geschokt door wat er afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Het gaat over de dood van een 20-jarige jongen uit Wierden. Hij overleed gisterochtend na een bezoek aan de discotheek. Er zijn vijf reizenaren aangehouden in verband met de fatale ruzie. Volgens de Twentse Courant Tubantia stelt de politie... dat het slachtoffer niet door vijf man gezamenlijk in elkaar is geslagen... in de discotheek. Er is Lagen, maar is niet door deze vijf op hem ingehakt. In de krant een uitgebreide reportage over de zaak. En de jonge Keizer Penguin, Happy Feet... die vorige maand voor de kust van Nieuw-Zeeland strandde... kon steeds dichter bij zijn vrijlating. De Zuidpoolbewoner sterkt in een dierentuin in Wellington aan... na verschillende maagoperaties, meldt de Nieuw-Zeelandse krant... de New Zealand herald Happy Feet moest worden geopereerd omdat hij grote hoeveelheden zand had gegeten... in de veronderstelling dat het sneeuw was... Hij laat zich de verse zalm goed smaken, zeggen zijn verzorgers... in filmpjes die op de website van de krant zijn geplaatst. Wanneer hij sterk genoeg is om te worden vrijgelaten, is nog niet bekend. Nou, dan het belangrijkste nieuws van vandaag. Het Britse tabloid The Sun opent met de geboorte van het vierde kind van de Beckhams. Al eerder werd bekend dat ze een dochter zouden krijgen. Haar naam is Harper Seven Beckham. Haar middelste naam, Seven, verwijst naar het shirtnummer van vader David. Bovendien werd ze rond zeven uur in de ochtend geboren in de zevende maand van het jaar. Het Godse vader zegt dat het heel goed gaat met Victoria en dat haar broertjes heel blij zijn met hun nieuwe zusje. Tot zover het mediaoverzicht ik Diekter Hark, dank je wel. Zo dadelijk, na het journaal van 8 uur, gaan wij nog eens naar Johnny Hogeland. Ja, het blijft toch een beetje het moment, hè. Um, en we hebben het over een omkoopschandaal. Nederland weigert een Nederlandse zakenman uit te leveren aan Amerika. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk.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 Gemiddeld 3,5% rente op ons klimspaardeposito. Juist wiebe. Willen is kunnen. Kijk op frieslandbank.nl Het Baderie Comfort. Nu 1000 euro besparen op uw nieuwe badkamer. Kijk op Baderie.nl Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl DAL Express. Excellence. Simply delivered.